Was zeven jaar geleden midden in Parijs onder aan de trap van een oud paleis. Ik keek in jouw ogen en jij in die van mij. En enkele seconden en toen was het al voorbij, maar die seconde werd een dag, die dag die werd een maand, die maand die werd een jaar. Je, Je zei we blijven vrienden, dat vond ik een cliché De eindige relaties in een film altijd mee Nu zijn we al ouder en wijzer bovendien en hebben al wat meer van de wereld kunnen zien.